Amen. Ik zou je af moeten vragen of uh, uh, Bataille uh, zich niet op een specifieke manier uh, laat lezen. Dus of er sprake is van een goede interpretatie van Bataille en een slechte interpretatie van Bataille. Uh, Habermas heeft geprobeerd om Bataille in een bepaalde uh, positie te dringen door zijn werk op een bepaalde manier te lezen. Uh, in het project de Moderne heeft hij um, een bepaalde, gesuggereerd, in ieder geval, dat er uh, zijn fascinatie met het fascisme en het geweld wat hij uh, ...in zijn teksten legt en waar hij over spreekt... ...dat dat enigszins verdacht is. In ieder geval conservatie, uh, conservatieve trek heeft. De vraag is of, of je nu kunt zeggen of Habermas een verkeerde interpretatie heeft gehad. Ik denk het dus niet. Habermas heeft op een bepaalde manier uh, Bataille gelezen. En Bataille, dat wil zeggen de teksten die Bataille geschreven heeft... ...die laten zich door Habermas op die manier lezen... Een heleboel andere mensen zijn met Bataille bezig geweest en die mensen hebben op een andere manier Bataille gelezen. Dat wil zeggen dat in die teksten blijkbaar iets zit waar hij aan de ene kant zich uh, op een zeer conservatieve manier laat lezen of als een zeer conservatief uh, denker laat lezen. Terwijl anderen, en daar reken ik mezelf dan uh, denk ik toe, hem um, veel meer als een subversief, als een anarchistisch uh, denker uh, oppakken. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Bataille geweigerd heeft... ...om zich uiteindelijk vast te laten leggen op een waarheid die hij zou verkondigen. Of op betekenissen, vaste betekenissen, die hij heeft geprobeerd vast te leggen in zijn werken. Als je het werk bekijkt van Bataille, dan zie je in ieder geval dat hij zich overal mee bemoeid heeft. Het is een enorme wijsneus, hij is archivaris in het dagelijks leven. Dus hij heeft een enorme hoeveelheid kennis tot zijn beschikking en die heeft hij ook tot zich genomen. Hij bemoeit zich overal mee, hij schrijft overal over... Hij probeert alle procedees uit in zijn werk, stilistische procedees. Daarnaast moet je hem plaatsen in een tijd waarin er enorm geëxperimenteerd werd. De dertig jaren waarin hij zijn beginvorming gehad heeft. De invloed van het surrealisme, zijn omgang met de surrealisten, met Breton. Ondanks dat hij, dat hij niet tot de kern behoorde. En dan voortdurend als een randvuur omheen, bewust omheen bleef hangen. Is hij toch beïnvloed. Al dat soort avant-gardistische elementen werken door in zijn teksten. Dus... Uh, ik denk dat die teksten dan ook um, zo geschreven zijn, misschien moeten we zeggen zo geproduceerd zijn, dat ze zich op allerlei manieren laten lezen. Omdat die openheid naar de waarheid, of misschien zelfs wel de openheid naar de onwaarheid bij Bataille, systematisch, tussen aanlangstekens, ingebouwd is. Je kunt dus niet zeggen, dat is Bataille en dat is Bataille niet. Dus in die zin kun je Habermas niet aanvallen. Wel kun je op het moment dat de tekstualiteit of de interpretatie, weer tussen aanleidingstekens van die tekst, toegespitst wordt op de persoonlijke kenmerken van Bataille, kun je daar vraagtekens bij zetten. De psychologisering van Habermas bijvoorbeeld, vind ik, uh, nou, discutabel. Ik wil die man Bataille weglaten, in eerste instantie. We kunnen over dat mannetje praten, dat is leuk. ...die heeft leuke dingen gedaan, hij heeft vervelende dingen gedaan, hij heeft banale dingen gedaan... ...en gedacht dat hij revolutionaire dingen deed, maar dat is niet interessant, vind ik. Wat interessant is, en ik denk dat je daar niet aan kunt ontsnappen als je vanuit onze tijd naar teksten... ...die heel lang geleden geschreven zijn uh, kijkt, is een bepaalde tekstualiteit. Ik word geconfronteerd, niet met Bataille, niet met zijn denken... Of dan alleen met zijn denken voor zover dat tekstualiteit is. En die tekstualiteit komt alleen maar tot leven doordat ik, staande in een bepaalde actuele ervaring, met die teksten omga. Die teksten laten zich dus niet alleen uh, uh, afgrenzen door wat Bataille erin gelegd heeft. Maar ze laten zich ook afgrenzen door wat ik, gegeven een bepaalde actuele ervaring, eruit wil halen. Niet bewust, maar doordat ik op een bepaalde manier lees, gegeven mijn actuele ervaringen. Dus bataille lezen betekent altijd uh, rekening houden met een bepaalde actualiteit. Op die manier komt uit de teksten van bataille een uh, ideeënwereld... die mogelijkheden biedt om actuele ontwikkelingen op een totaal andere manier te zien. Namelijk op een manier waarop het geweld een positieve rol zou kunnen vervullen. En dat geweld dat wordt niet... Door partijen uit zijn teksten gelaten, waardoor hij als een object erover kan schrijven. Maar dat geweld accepteert hij op zo'n manier dat hij het ook in zijn tekst, in zijn textualiteit uh, laat meewerken. Ja, je kunt dus zeggen dat hij over geweld heeft geschreven. Dat klopt, dat heeft hij op een heleboel verschillende manieren gedaan. Maar het is ook zo dat zijn schrijven zelf gewelddadig is. Wat dat betekent. Het kan, het kan in ieder geval een heleboel betekenen, maar in. Je zou kunnen zeggen dat dat geweld zich uit op het moment dat zijn teksten geconsumeerd worden. Waarschijnlijk zal het zich ook geuit hebben op het moment dat hij de teksten schreef. De, de, de moeite om juist niet toe te geven aan de waarheid... ...en de, uh, het besef van de onmogelijkheid om de laatste betekenis te vestigen in een tekst... ...dat, zijn, dat is natuurlijk een, een, een proces wat hij blijk, blijkbaar, hè, als je biografie naleest... Uh, ...zelf doorgemaakt heeft, maar als consument, ik als lezer... ...wordt op dezelfde manier aan dat geweld onderworpen. De tekst ontwijkt mij voortdurend. Ik wil hem vastleggen op bepaalde ideeën. Ik wil er dingen uithalen. Ik wil proberen misschien zelfs een boodschap eruit te halen... ...waardoor ik in de praktijk iets kan doen met partijen. ...want we moeten voortdurend iets doen met mensen, uit, met filosofen. De vraag van de maatschappelijke relevantie wordt niet meer gesteld tegenwoordig... ...maar hij werkt nog steeds wel door. Maar ik denk dat dat dus niet kan... En dat is niet alleen een trek van uh, de teksten van Bataille, maar dat is een trek van heel, de, heel die ontwikkeling uh, in de Franse filosofie. Hè, de Neonicianen Foucault, Deleuze, Derrida, Christéva, Lyotard, Baudrillard vooral. Uh, je kunt niet meer uh, met die teksten omgaan op een manier waarop er in de zestige en 70e jaren met teksten omgegaan is. Ja, namelijk ze, als het ware, als een soort... Uh, ja, ...matrix gebruiken om het handelen in de praktijk een richting te geven. Het schrijfstijl van Bataille is uh, uh, niet zo ontoegankelijk, maar uh, uh, ja, ongrijpbaar op de een of andere manier. Maar het zijn ook de, de onderwerpen waar hij het over heeft die ons uh, een ongemakkelijk gevoel bezorgen. Hij schrijft in een, in een tijd waarin uh, het heilige verdwenen is, waarin uh, het atheïsme uh, een haast gemeengoed geworden is, in ieder geval... In de, de filosofie die uh, met de werkelijkheid iets wil om te veranderen. De, daar schrijft hij over het heilige, over het sacrale. We komen uh, overleefde ervaring, volgens een hoop mensen. Uh, die, die hij dan ook waarschijnlijk terug probeert te halen. Het verwijt van Habermas, dat hij nostalgisch is, uh, komt daar ook uit voort. Onterecht. Niet terecht volgens mij. Maar uh, wat hij wil doen is... Uh, of wat de teksten uh, aangeven volgens mij is dat de ervaring van het sakrale nog steeds wel aanwezig is, maar niet meer gedacht kan worden zoals voor de moderne tijd want dat is de periode waarin hij uh, waarvan, waarvanuit hij probeert te schrijven de actualiteit waar hij in staat nou, dat, dat sacrale dat ziet hij nog steeds uh, om zich heen ook al is het een, een leeg uh, ...en een, een lege en negatieve ervaring... ...toch ziet hij het. En de kenmerken van het sakrale... ...het sacrale wat vroeger gekenmerkt werd... ...door geweld... ...door overschrijding... ...door uh, extase en door roes... Dat, ...dat ziet hij ook overal om zich heen... ...en hij probeert dat ook te denken. En dat is eigenlijk zijn... Uh, ...kritische inzet... ...en in die zin is het ook een kritische theorie... ...dat hij probeert... ...de moderne actualiteit te denken... ...vanuit... ...een ervaring die wij oogenschijnlijk verloren hebben... ...de ervaring van het sacrale. Daardoor krijgt, krijgen al die kenmerken van het sacrale... ...overschrijding, geweld, extase, roes... ...krijgen weer een plaats in de moderne wereld. Ze worden niet zoals uh, voortvloeiend uit de verlichting... ...en na de historische ervaring van de Franse revolutie uh, gebeurd is... ...niet uit het maatschappelijke verdrongen bij bataille... ...maar ze worden juist getraceerd in het maatschappelijke zelf... Hij wil laten zien dat wij voortdurend met geweld bezig zijn op een positieve manier. Dat wij uh, het geweld, ondanks het feit dat we het in de wetenschap en in de, de filosofie en in het recht uh, naar de marges van de maatschappij proberen te drukken, dat het overal aanwezig is. In ons, buiten ons, en dat het zich op een bepaalde manier manifesteert. Het geweld manifesteert zich als het afwijkende, het abnormale, het criminele, het zieke, het waanzinnige. Ja. En het is juist... Uh, de innerlijke structuur van, van de moderne mens... bestaat juist bij gratie van het feit... dat die afgrenzing tussen het normale en het abnormale tot stand komt. Je moet hier denken aan het werk van Foucault... wat ook voor een zeer tot op hele uh, grote hoogte... bepaald is door uh, teksten van Bataille. Dus het is, niet, uh, het is niet het feit dat hij terug wil naar die ervaring... Volgens mij is het juist het feit dat hij wil laten zien dat we nooit weg zijn geweest van die ervaring. En dat probeert hij te denken. Goed, maar dat is onwennig. Als je leest over erotiek in termen van extase en sacraliteit, dan is dat vreemd voor ons. Erotiek is voor ons iets wat in, termen van, in eerste instantie in termen van seksualiteit gedacht wordt. Erotiek is een lichamelijk gegeven... Waar genieting voorop staat, waar niet de productie voorop staat van kinderen, maar waar de genieting van het lichaam zelf voorop staat, waar de intensivering van die genieting uh, gericht is, voor zeer vele gericht is op een harmonische overeenstemming tussen twee personen. Terwijl Bataille juist laat zien dat die harmonie niet aanwezig is. Dat er weliswaar sprake is van een genieting omwille van zichzelf, en waar de genieting, uh, de ervaring zou hij dan zeggen. Uh, het doel is van de seksualiteit. Hij noemt het dan een, uh, een, een ervaring die ja, uh, voorbij het ik gaat. Een ervaring waarin wij als het ware versmelten. De extase, de roest, dat zijn termen die daar dan ter sprake komen. Een experience interieur, zegt hij dan. En hij vergelijkt die met de uh, extase van de, bijvoorbeeld de heilige Teresa. Oh, uh, dus wat dat betreft uh, verschilt hij niet... ...in zijn opvattingen over die erotiek... ...maar hij laat zien dat die erotiek... ...ergens op gericht is. En dat... Uh, ...is dan het sacrale. Dat is, maar dat is een lege negatieve ervaring... ...die we niet kunnen denken. Vandaar dat wij ook voldoende onbevredigdheid hebben... ...bij die erotiek. Maar, en dat is eigenlijk wat hem vaak kwalijk is genomen... ...en met name in feministische kringen, denk ik... ...niet zozeer bataille, maar de mensen die met bataille omgaan natuurlijk... Want... In tijden van Bataille was dat niet zo ter sprake. Maar de, de koppeling van erotiek en geweld als een aspect van het sacrale, dat is wat dan kwalijk wordt genomen. In zijn studie over de erotiek, lerotisme van 1956, daar schrijft hij erover. En dan schrijft hij ook in niet mis te bestaande termen over de coïtis bijvoorbeeld. Dus uh, seksuele gemeenschap, dat is dan het gericht zijn op het sacrale. Waarbij de vrouw als het offer en de man als de offer functioneert. En dat uh, valt niet best in onze tijd. Dat is een duidelijke zaak. <tus> dus vandaar dat er... Uh, uh, dat hij... Als een... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? In ieder geval een masculine vorm van denken... Uh, veroordeeld zou kunnen worden. Maar bij Bataille is er altijd sprake van... Een voortdurende verwisseling van posities. Het geldt dus niet, niet alleen voor de vrouw... Maar ook voor de man. Het geweld overkomt de vrouw niet. Het wordt niet door de man bewust ingezet om zijn eigen macho te bevestigen. Maar wordt... ...door beide ingezet, waarbij beide voortdurend slachtoffer van het geweld worden... ...en voortdurend dus, waar, waar vernedering en vernederd worden... ...steeds beide partners ten deel valt. Dus dat is de eerste uh, relativering. De tweede, of, of Daarmee blijft toch dat punt staan dat hij erotiek en geweld koppelt. Dat is een haast een onverteerbaar iets. Maar dat hangt dus samen met het feit dat hij erotiek... ...nog als één van de uitingsvormen van de mens een van de ritualiseringen van de mens ziet... om het geweld wat hij eigenlijk niet kan denken in de moderne tijd... toch positief op te pakken en in te zetten. Dus daar uh, vindt Bataille nog een van die ritualiseringen. Hè? Het gaat om het ritueel, om het offer, om het uitreiken naar het sakrale... om de overschrijding in het offer en uh, het zelfverlies in het offer... Uh, daar vindt hij dus een van de articulaties nog van het sacrale in de moderne tijd. Dat is één. Een tweede vorm waarin hij uh, die, dat sacrale, die sacrale ervaring uh, denkt of, of meent te, te kunnen traceren is uh, het gebied van de kunst. Zoals bij de, de, de erotiek uh, een, een ervaring is die omwille van zichzelf gezocht wordt. Hè? Mensen neuken gewoon dat ze willen neuken, klaar. Dat is het punt gewoon. Niet omdat ze kinderen willen produceren, dat kan erbij komen. Maar die ...erotische ervaring is, is doel op zich. Nou, dat, dat, dat ziet Bataille ook in de kunst. He? Ook die kunst, die wordt, er wordt geen kunst gemaakt omdat je hoop geld wil verdienen... ...alhoewel dat een aspect ervan kan zijn. Er wordt geen kunst gemaakt omdat je de, zo nodig een boodschap aan de wereld wil vertellen... ...alhoewel dat een aspect ervan kan zijn. Nee, kunst wordt gemaakt omdat iemand gedreven is... ...zich op de een of andere manier ja, uit te drukken in eerste instantie. Maar op het moment dat hij zich uit gaat drukken... ...ontstaat er iets in dat proces waar degene die zich dan de kunstenaar noemt... in feite niet meer bij aanwezig is als een rationeel wezen. Het materiaal stelt eisen. Het proces van het greep krijgen op de materie... is een proces wat zo dwingend is... dat er een bepaalde werking van uitgaat... die de kunstenaar eigenlijk teniet doet in dat proces. Het toeval is een heel belangrijke factor... Zo zie je dat in de kunst, het kunstbedrijf, het produceren van kunst... ...diezelfde elementen zitten als bijvoorbeeld uh, het produceren van een tekst bij Bataille. Ook Bataille verliest zich in de tekst en de lezer verliest zich opnieuw in die tekst. Je kunt je voorstellen dat je in een museum staat en je ziet die mensen staan voor een schilderij... ...en je ziet dat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen. Er, staat een, er is een schilderij, zeker moderne schilderijen, zeker niet figuratieve schilderijen. Daar gebeurt iets... He, met kleur en met vormen waar ze op de een of andere manier greep op willen krijgen. Ze lopen ook dan naar de titel toe om te kijken wat het is. En ze zien dat die, die, die titel die biedt ook geen uitkomst Ze blijven voor dat schilderij en ze worden alleen maar ontkend door dat schilderij. En dan kun je zeggen van oh shit, ik loop verder. Maar het, de ervaring die ontstaat is een ervaring die het ik van de consument zeg maar, op, op een bepaald moment gewoon openbreekt. Als hij het lef op de lever kon brengen. om zich het aan over te geven en om terug te komen. kan er iets ontstaan waardoor. er begrip ontstaat voor het schilderij. Maar daarmee zal hij een stuk van zichzelf in moeten leveren. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook bij de, schilderij die, bij de schilder. die de kunstenaar die schildert. Het is niet het 19e eeuwse genie wat zich uitdrukt. Geen expressie. Maar er, gaat een auto, er is een autonome werking van het kunstwerk zelf. Ook in de productie. En daar zou je dus. De, de, dat, daar zou je een soort religieus aspect aan kunnen ontdekken ten eerste zie je weer het kenmerk van het geweld het is een gewelddadige ervaring jezelf ontkend voelen, de onmogelijkheid om greep te krijgen op de wereld, bijvoorbeeld materiaal dat is één aspect het andere aspect is dat die ervaring omwille van zichzelf gezocht wordt, het is een soevereine ervaring zegt Bataille ook die soevereiniteit van de kunst die kan pas in de moderne tijd ontstaan dus waar de kunst eigenlijk loskomt van de aardse soevereiniteit dat we geen koningen hoeven te schilderen en geen pauzen hoeven te schilderen of geen goddelijke uh, natuur hoeven uit te beelden. Maar dat de kunst omwille van zichzelf gezocht wordt. Dus dat aspect zit ik er ook aan. Uh, de extase, het extatische moment van het zelfverlies van de kunstenaar aan de ene kant. En de kunstliefhebbende beschouwer aan de andere kant. Uh, dat zijn allemaal aspecten waardoor uh, Bataille ziet dat daar uh, in de moderne tijd het geweld opnieuw geritualiseerd kan worden. En de sacraliteit ...een bepaalde vorm krijgt. Je zou zelfs zover kunnen gaan dat je dus uh, dat wat Bataille doet... ...met zijn teksten, gelijk zou kunnen stellen aan dat wat een kunstenaar met zijn werk doet. En daarmee komt een esthetisch aspect in de filosofie. Ja, de, de filosofie lijkt een kunstmoment te gaan krijgen... Het is natuurlijk niet zo vreemd als je nagaat dat Bataille natuurlijk gevormd is in een tijd waarin die twee dingen volledig overliepen. In de dertig jaren, de opkomst van het surrealisme, de hele ontwikkeling in de kunst, daar, daar zie je dat, dat de denkers en de kunstenaars in die, in die contact was met elkaar hadden, elkaar over en weer beïnvloeden en inspireerden. En ik denk dat Bataille een van de mensen is geweest die dat, die, die esthetisering... ...van de filosofie... Uh, ...vrij systematisch door uh, heeft gewerkt. En je zou je af kunnen vragen of de huidige esthetisering van de filosofie... Bij de, ...in de Frans filosofie, bij die Neonitianen waar ik net over sprak... ...of dat niet het gevolg, onder andere het gevolg is... ...van die invloed, van de bataljaanse invloed. Ja, Zo'n begrip als levensstijl bij Foucault... ...maar ook allerlei andere... ...het opnemen van bijvoorbeeld... Procedees uit de kunst, hè? techniek uit de kunst, zoals de parodie of de fictie, dat, dat, dat zie je ook terugkomen in het schrijven. Wat Schrijven ze nou waarheid of schrijven ze nou fictie? Zijn het nou gewoon teksten die ze willen schrijven omwille van de tekst zelf of willen ze nou nog wat zeggen? Of, en hebben ze nou die ethische, dat, dat imperatief om er iets mee te doen om de wereld te veranderen? Hebben ze dat nou helemaal losgelaten of komt het op een andere manier terug? En dat zijn allemaal vragen die toch opkomen bij het lezen van teksten van die mensen. Nou, bij Bataille is die, die, die kunst, naast de erotiek, is dus zo'n geweldritueel. Daar wordt het geweld dus gepositiveerd. Het wordt niet naar de marges gedrongen, maar het vormt een constitutief moment, een integraal deel van de hele praktijk, van de kunstpraktijk. Geweld is in feite de drijvende factor van de ervaring van de kunst. En dat zie je met name natuurlijk in de wat meer avant-gardistische kunst, of dat nou uh, het schilder is, of het beeldhouden, of de muziek. Hè? Kijk, wat in Amsterdam gebeurt, bij John Cage. Is dat nou muziek, of is het nou geen muziek? Ja, Een hoop mensen vragen zich af, wat, wat dat nou is, wat, wat gebeurt daar? Maar, maar Cage werkt natuurlijk met klanken. Hè? En die klanken, dat, dat klankenmateriaal, daar probeert hij iets mee te doen. Hij probeert ons ontvankelijk te maken voor dat klankenmateriaal. En dan pas voor akkoorden, en dan mogelijk voor composities. Maar niet in de... Je moet het zeggen in de dialectische zin van het woord. Hè. Het gaat hem niet meer om dat hij een thema ontwikkelt... en een, een contrathema ontwikkelt en dan die twee laat knokken... en dat de ervaring van de luisteraar dan ook in die, die, die dat heen en weer geslingerd wordt. En dan uiteindelijk in de apotheose komen we dan tot dat haast... dat, dat muzikale orgasme waarin we weer blij naar huis kunnen gaan... dat het goed afgelopen is. Of omdat we bevredigd zijn in ons gevoel. Dat, dat vind je dus niet meer bij Cage. En zo kun je dus, dat kun je in allerlei vormen van kunst, kun je dat terugvinden. Uh, ja, dus, nou, misschien mag je zelfs zeggen... Um, uh, vanuit deze gedachtegang dat voor bataille maar dit is heel uh, gevaarlijk wat, wat ik nou zeg denk ik dat kunst een nieuwe religie zijn nou als je naar kijkt hoe mensen op dit moment met hun lichaam omgaan, wat ze er allemaal voor doen om dat lichaam op te peppen of het in te zetten of die intensiteit van het lichaam uh, tot grote hoogte te brengen en als je ziet hoe belangrijk het de design op dit moment is en hoe de kunst ...gepropageerd wordt, ondanks het feit dat de overheidsgelden teruggeschroefd worden en de BKR opgeheven wordt, dan, dan lijkt het er een beetje op dat dat inderdaad de plaats van het sacrale, wat het in de voormoderne uh, maatschappij, uh, uh, waar het in de voormoderne maatschappij dan allemaal opgericht was, dat dat inderdaad uh, ...een haast een religieus karakter heeft gekregen. Maar ik vind dat gevaarlijk om er zo over te praten, omdat je dan toch gauw weer tot een soort metafysica, een soort kunstenaarsmetafysica vervalt, waarin de kunst het hoogste wordt, of waarin de erotiek het hoogste wordt. Dat is niet, denk ik, wat. ...wat hij met zijn teksten probeert aan te geven. Hij probeert aan te geven dat er een ervaringsmoment ligt... Waarin wij, wa ...waardoor wij voortdurend uh, aangetrokken worden, gefascineerd worden. Niet een waarheid, maar een ervaring. En die ervaring kan zich als waarheid uitdrukken... ...in die zin dat wij er helemaal in opgaan. Maar het is niet een nieuw imperatief van... ...doe dit of doe dat. Hij beschrijft iets. Het is een, meer een esthetisch dan een ethisch moment... ...wat hij probeert aan te geven.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 doo <laughs> doo Hij heeft zich uh, expliciet met uh, kunst bezighouden. Dat wil zeggen dat hij echt uh, dus een studie gemaakt heeft van de uh, wijze waarop geweld, de relatie tussen geweld en kunst en de relatie tussen uh, de dood en de kunst hoe die door de eeuwen een heeft gekregen. In zijn boek uh, De tranen van Eros, zijn laatste boek eind 50 jaren daarin uh, ...ontwikkelt hij eigenlijk twee vertogen. De ene kant, dat wat hij schrijft. De andere kant, de plaatjes die hij uh, in het boek opneemt. Dat zijn twee gelijksoortige vertogen. Je kunt zeggen, van hij beschrijft die plaatjes, hij schrijft over die plaatjes... ...of hij verklaart die plaatjes, maar ik denk niet dat dat het geval is. Het zijn twee vertogen die elkaar aanvullen. Hij laat zien hoe uh, in, zijn, uh, of in zijn tekst uh, bespreekt hij die relaties... En in de kunst de, die, zeg hij maar, de, de, de, de schilderijen met name uh, aan één... waarin die verdrongen relatie tussen uh, geweld, dood, erotiek... tot uitdrukking wordt gebracht. He. Door de eeuwen zie je natuurlijk al dat, uh, die relatie tussen geweld en erotiek. Maar dat wordt altijd op het konto van uh, mythische figuren. Of de duivel geschoven. Je ziet uh, ook uh, dat er... Uh, na de Contra Reformatie uh, is er enorm veel veranderd in de kunst. Daarvoor middeleeuwse kunst, Jeroen Bos, denkt er maar aan. Hè? En uh, uh, Baldun Green bijvoorbeeld. Daar zie je heel expliciet die relatie tussen erotiek en dood. Dan verdwijnt hij en dan wordt hij zeg maar, gesymboliseerd. Uh, school van Fontainebleau, uh, Schilderij van Rubens. En tot zeg maar, het impressionisme zie je dat er voortdurend onder een andere naam die relatie verbeeld wordt. Pas bij het impressionisme, bij Manet bijvoorbeeld, dus exemplarisch voorbeeld, de Olympia van Manet. Daar is het niet meer een Venus, terwijl alle stijlkenmerken aanwezig zijn. De wijze ook waarop het verbeeld wordt, die de Venus vanaf nou ja, Titiaan gekenmerkt heeft. Die zijn aanwezig, maar uh, daaronder de titel staat Olympia. En dat is natuurlijk eigenlijk de, de grote rel, dat hij gewoon een hoer schildert. ...en alle wereldse kenmerken ook werelds benoemd. Dus vanaf dat moment uh, zie je in de moderne kunst... ...die relatie op een andere manier terugkomen. Nou, je ziet uh, wat mij toen opviel... ...was dat er ook een schilderij van Francis Bacon was opgenomen. Eén schilderij maar. En dat is uh, van de schilderij uh, het, keer dat? van uh, twee uh, ogenschijnlijk vrijende mannen. Het zijn, uh, uiteindelijk zijn het twee uh, worstelaars uit het boek van Muybridge... ...die uh, al die verschillende standen van, sp deze, van, uh, van sporters heeft uh, weergegeven in het begin uh, jaren van de fotografie. Nou, Bacon schildert uh, doorgaans van foto's, een soort methodisch uitgangspunt... ...en vervormt op een bepaalde manier. Nou, bij Bacon zie je eigenlijk de, volgens mij dezelfde technieken... Die, uh, ...en dezelfde thema's als die uh, bij Bataille spelen. Uh, Bacon heeft trouwens de artikelen van Bataille gelezen... De vroege artikelen uit de 30 jaren die in het document verschenen zijn. Dat is bekend. Hij is beïnvloed door dat denken... ...tot op zekere hoogte. In bijvoorbeeld het artikel over de mond... ...wat de partijen schrijven, een document... ...dat komt onder andere terug uit in de beginjaren... ...of de, laten we zeggen, niet de beginjaren... ...want de eerste schilderijen van bekens allemaal vernietigd... ...van voor 1944... Uh, ...maar daarna, tussen 1944 en 1955... Uh, zeg maar ...zie je dat vaak dat schilderijen schreeuwen. Hè? Dus dat, dat de figuren, die wezens... ...die zo tussen dieren en mensen inhangen... ...vaak schreeuwen, de mond is open. Dat wordt het orgaan waardoor het lichaam communiceert... Hè? En het is niet meer een, een, een, een, een tekst die uh, uh, te vatten is, maar het is een schreeuw, een gebalde uh, verklanking eigenlijk van het innerlijk dat verscheurd is. Dus op die manier... Schildert Bacon ook. Hij, als je ziet, zijn schilderij van het schilderij van Velasquez, Paus Innocentius X. Dat ironiseert hij, hij hysteriseert, hij hysteriseert dat zou je kunnen zeggen. Hij laat hem schreeuwen. En die paus zit beklemd in een universum, versluierd. Het is niet meer de heldere soevereiniteit die bij Velasquez weergegeven wordt maar het is een versluierde soevereiniteit, het is een beklemde lege soevereiniteit, een soort lege huls van dat wat wij niet meer kunnen denken dan alleen maar op negatieve en privatieve manier. Dus op die manier zou je kunnen zeggen dat Bacon ook diezelfde inspiratie heeft, en dat hij probeert in zijn medium, met zijn technieken, dat moment van die verscheuring te weergeven. Dus ook bij Bacon is er geen sprake meer van duidelijke weergave van een objectieve werkelijkheid buiten het schilderij. Hij, hij zegt ook zelf bij, dat bij de totstand komen van het schilderij toeval enorm belangrijk is. Hij veegt, hij krast, hij gooit, uh, hij doet krantpapier op zijn schilderij. En hij laat wat in het proces wat dan uh, zich voltrekt, laat die dingen, nieuwe dingen ontstaan waar hij zich door laat leiden. Dus op die manier zie je dat hij niet erop uit is om een vaste betekenis die hij in zijn hoofd heeft, of een beeld wat hij in zijn hoofd heeft, omdat dat weer te heeft, maar hij laat iets ontstaan tussen hem. ...en het schilderij, het kunstwerk, wat dan uiteindelijk ja, stolt tot een afbeelding. He, zoals de tekst van Bataille, het denkproces van Bataille, stolt tot een bepaalde tekst. En je zou kunnen zeggen dat het geweld wat bij uh, Bacon het productieproces van het uh, schilderij kenmerkt... ...dat dat uh, het geweld is wat het denkproces kenmerkt bij Bataille. Voor Bataille is denken is eigenlijk al een gewelddadere de wereld. Filosofie wordt in die geconstitueerd... Door het geweld. De wereld wordt op een procrustusbed gelegd. Wordt naar gangbare categorieën geïnterpreteerd. En kan ook niet daarbuiten treden. En als het daarbuiten treedt... dan moet het daarna weer door een nieuwe categorie gepakt worden. Dat is eigenlijk de hele bezigheid van de moderne wetenschap om de wereld te objectiveren. En in dat objectiveringsproces constitueert zich het subject. De wetenschapper, de denker. Maar ook het lezend subject. Dus de waarheid... ...is voor Bataille niet iets wat zichzelf aandient... ...maar dat is iets wat veroverd wordt op de wereld. Maar juist omdat het... ...door dat geweld veroverd wordt op de wereld... ...is het ook gedoemd om uiteindelijk weer... ...ten onder te gaan aan die wereld. Aan de intensiteit van dat... ...wat het probeert in te tomen. En zo zie je dus bij Bataille... ...dat er telkens sprake is... ...van een verdubbeling van het perspectief. Van een haast een paradox. Namelijk dat we... Uh, ...de wereld moeten denken, dat wil zeggen... ...gewelddadig moeten begrijpen en grijpen... ...en tegelijkertijd dat we dat, dat we dat niet definitief kunnen. En dat iedere waarheid in feite aan zijn eigen geweldskarakter ten onder moet gaan. Dus op het moment dat een waarheid gesteld wordt... ...op het moment dat een betekenis, een categorie, een wetenschappelijk resultaat... ...een conclusie ingezet wordt in de praktijk... ...mensen gaan er naar handelen... ...zie je dat die praktijk aspecten gaat vertonen... ...die niet meer door die waarheid gedekt kunnen worden... Ze ervaren dat uh, als een eigen tekortkoming doorgaans. Of ze ervaren dat uh, als een... Uh, een, een uh, het gegeven dat de wetenschap nog niet voldoende gegevens heeft verzameld. En daardoor nog niet voldoende greep op de wereld heeft. En nog niet voldoende begrip van de wereld heeft. Dus ze altijd in een soort perspectief van... Uiteindelijk zullen we het wel krijgen. Dus elk falen van de waarheid wordt omgezet in een tekort van het subject. En zo... ...lijkt de moderne wetenschap dus uh, ingebed in een emancipatorisch denken... ...wat natuurlijk uiteindelijk van de verlichting uh, vandaan komt. Namelijk dat het voortdurend naar die waarheid op weg is. Bataille denkt dat niet meer op die manier. Hij denkt niet in vooruitgang. Hij denkt ho hoogstens nog in voortgang. Of herhaling van dezelfde beweging. En dat is namelijk de beweging die dus kenmerkend is voor heel denken... ...dat er altijd sprake is van overschrijding. En die overschrijding, overschrijding van de waarheid bijvoorbeeld, is niet een overschrijding naar de onwaarheid, maar is een overschrijding naar dat wat niet meer in termen van waarheid gedacht kan worden. Maar in termen van intensiteit gedacht moet worden. Niet in termen van identiteiten, maar intensiteiten. En daar zie je het Nietzscheanse element terugkomen. En Bataille is denken het moment wat bij Nietzsche gedacht wordt als eeuwige wederkeer, als wild op macht. Namelijk nou dat wat al die intensiteiten die, die het denken ontstijgen. ...dat die tegelijkertijd bij partijen euh, laat, laat dat op het denken terugslaan... ...en ziet die beweging dan als één moment. Het trekken van de grens, namelijk het is dit of het is dat. Het is waar of het is onwaar. Dat, is, dat, dat waar en onwaar ontstaat in dezelfde beweging. En dat is de beweging van het denken. Dat is dus een gewelddadige trekken van grenzen... ...waar twee aspecten aan vastzitten. Namelijk de afgrenzing en daardoor het betekende... Aan de ene kant en de overschrijding en daardoor het niet betekenen, het betekenisloze aan de andere kant. Je zou je af kunnen vragen of, uh, en dat heeft Habermas zich afgevraagd, of uh, partijen zich niet uitlevert aan een, uh, een gevaarlijke onderneming. He, zijn zijn preoccupatie met het geweld zou hem wel eens in fascistische vaarwater kunnen brengen. He, want daar zie je toch uh, duidelijk die, die, die relatie tussen geweld en fascisme uh, is heel duidelijk. He, maar ik bedoel, los van het feit dat een partij uh, een verklaard antifascist is en zich in de 30 jaren heel bewust uh, tegen het fascisme afzet, het zelfs bestrijdt. He, in AC-Faal, in Contra-Attack, allerlei uh, tijdschriften die uh, toen de tijd opgezet zijn om de Nietzsche verkrachting door de Duitsers uh, aan de kaak te stellen. En om de vitalistische elementen die erin zitten. Om die uh, op een totaal andere manier uh, te duiden. Los van dat feit denk ik ook niet dat, dat uh, het denken van bataille uh, het gevaar voor een uh, fascistoïde uh, ja, tendens in zich heeft. Het... Uh, Fascisme voor Bataille is, hij stelt het zelf zo in een studie over de psychologie van het fascisme, is de spookachtige terugkeer van de soevereiniteit in de moderne tijd. In de moderne tijd kan de soevereiniteit niet meer denken. De parlementaire democratie kan hem niet meer belichamen. Het is een lege plaats, zeg maar, een lege troon, waar iedereen op kan gaan zitten. Het fascisme gaat erop zitten. En dat is de fascinatie van Bataille met het fascisme. En het charisma van Hitler is iets, en Mussolini ook, is iets wat hem bezighoudt. Niet zozeer omdat hij daar uh, zich in herkent... ...maar omdat hij daar een van de belangrijkste aspecten van de moderne tijd gestald ziet krijgen. Namelijk de fascinatie van de massa's voor dergelijke figuren. Het gaat dan bij het fascisme dan ook nooit om het fascisme, de middelen van het fascisme. Want wat hij benadrukt is voortdurend die fascinatie. Dat wil zeggen de ervaring van het fascisme. De ervaring van het geweld. Blijkbaar zijn mensen op een bepaalde manier uh, er steeds op gericht om... Hun ervaring te intensiveren en biedt het fascisme die intensiteit. Kijk naar die, de, de grote partijbijeenkomsten, van, die, die oude beelden die je dan ziet. Dat, dat is een, haast een, een religieus gebeuren waar alle aspecten van een religieus ritueel, van een eredienst, aanwezig zijn. De kenmerken, de, de, de, de tekens, de, de wijze waarop toegesproken wordt. Al, al dat soort kenmerken van het ritueel vinden we daar terug. En dat is blijkbaar iets wat, waar mensen zich aan uit willen leveren. Dat is wat Bataille interesseert. Voor hem is het dus, als er al sprake is van een gelijkstelling van fascisme en geweld, gaat het hem dus om het geweld. Wat als een ervaring in het fascisme gereguleerd wordt. De middelen van het fascisme zijn totaal onbelangrijk en verwerpelijk voor partijen. Dus als we nu met partijen iets zouden moeten doen, de vraag is over wat we mee moeten doen, maar de, als je met partijen naar de huidige ontwikkelingen zou kijken, naar het geweld bijvoorbeeld, je ziet om ons heen voortdurend geweld. De, uh, het geweld wat we uh, zien van, uh, bij het voetbalvandalisme verschilt niet van het geweld wat uh, op de slachtvelden tussen Irak en Iran uh, zich voltrekte. Ook daar, zeker als je naar Iran kijkt bijvoorbeeld, hè, de, de, het uitreiken naar het sakrale, de oorlog en het geweld, het zelfverlies, de opoffering, dat zie je daar natuurlijk in uh, hun meest uh, manifeste vorm... Uh, plaatsvinden, Maar ook in het voetbalvandalisme. Als je kijkt naar Engelse onderzoeken naar voetbalvandalisme... ...er zijn bepaalde onderzoekers die laten zien dat dat rituelen zijn die strikt georganiseerd zijn. En helemaal niet de willekeur en de chaos die, die we van buitenaf uh, de altijd opleggen... ...die is helemaal niet aanwezig. Het gaat er om identificatiepatronen, rollenpatronen die iedereen op zich kan nemen. Waar, er zijn zelfs carrières mogelijk. Maar uh, jongeren die dus blijkbaar in de maatschappij geen enkele toekomstperspectief hebben... ...geen identiteit hebben en dus helemaal van waarde verstoken zijn... Nieuwe waardes kunnen ze vinden in dat geweld. Dat, de, dat geweld wordt geritualiseerd en daarin krijgen ze een nieuwe, nieuwe identiteit die voor hun, blijkbaar, voor hun levensstijl blijkbaar van belang is. Dat zie je ook in de krakerswereld, dat zie je uh, in allerlei uh, praktijken, bijvoorbeeld homopraktijken zie je dat ook. Het geweld is daar constitutief. En dat is niet alleen omdat ze zich afzetten tegen de bestaande maatschappij, tegen de normaliteit, maar omdat daar op de een of andere manier uh, dat geweld positief ingezet wordt. Dit betekent niet dat iedereen, iedere deelnemer aan dergelijke praktijken, daar bewust mee bezig is. Het is natuurlijk de blik van buitenaf die het zo duidt. De punk zou je zo ook kunnen duiden. Maar als je een prachtige analyse over punkgedrag geeft op grond van Batiaanse termen... dan moet je aan die punk vragen of hij het daarmee eens is. Ik bedoel, dan zegt hij alleen maar dat je het lasers kan krijgen en dat hij helemaal niet begrijpt wat je zegt. Dus de persoonlijke ervaring is wat anders dan de betekenende rol die het gedrag... ...voor een uh, beschouwer zou kunnen krijgen. Maar uh, als we terugkomen op die vraag van... Uh, ...is die preoccupatie met het geweld... ...is dat niet gevaarlijk bij uh, Bataille? Is de positivering van het geweld... Is dat niet, ...leidt dat niet tot, tot bepaalde ideeën... ...die gauw een fascistische karakter aan kunnen nemen? Ik denk dus niet dat dat het geval is. Ik heb zelf geprobeerd om uh, te laten zien... ...dat Bataille's denken juist... Uh, ...een verzetspotentieel biedt... Waar uh, huidige ontwikkelingen uh, op een heel andere manier mee uh, verklaard kunnen worden. Of beschreven kunnen worden. Laten we het zo zeggen. Niet verklaard, maar beschreven kunnen worden. He, je zou zelfs kunnen zeggen dat wat Bataille beschrijft eigenlijk een subversieve kracht is. Die in iedereen zit. En in het maatschappelijk lichaam zit. Niet alleen in het individuele lichaam, maar ook in het maatschappelijk lichaam. Erotiek is daar een belangrijk element. He, in het individuele lichaam vooral. Kunst, avant-gardistische kunst, is een belangrijk element. Dus als je die preoccupatie met het geweld accepteert. en als je accepteert dat een hoop abnormale gedragingen. en afwijkende gedragingen. een integraal uh, bestanddeel zijn van de moderne maatschappij. dan kun je met Bataille's visie. Kun je een hoop ontwikkelingen uh, op een heel andere manier duiden. net al gezegd dat uh, Bataille volgens mij erg belangrijk is geweest voor de uh, hoop mensen uit de huidige filosofie, en ik denk met name voor iemand als Foucault, en, en zijn doordenking van de macht hè, een hele begrip van disciplinaire macht en uh, de, de weinige maar uh, toch betekenisvolle opmerkingen over het verzet zijn volgens mij winnen aan kracht als je deze Batailleanse inspiratie daarin meedenkt je zou Zelfs die, die uh, sporadische opmerkingen over het verzet bij Foucault. Zou je kunnen koppelen aan die subversieve, uh, ja, je moet zeggen, religiositeit bij je bataille. Als je dat samenzet, dan krijgt dat idee over het verzet. Of krijgt het concept van het verzet krijgt veel meer uh, aangrijpingspunten in de actualiteit? He, je zou dan kunnen, het zo uh, kunnen zien dat het, het traditionele idee over het verzet, uh, wat met name uh, door Marxisten gehanteerd is, uh, 60, 70 jaar uh, vrij uh, door zeer veel uh, theoretici uh, benadrukt is, dat daar het verzet altijd gedacht wordt als een tegenmacht. De staat als de macht, het verzet als tegenmacht wordt georganiseerd in een partij die stelt, de partijideologen stellen bepaalde direct, uh, directieven op en die worden in de praktijk ingezet. Dat, dat is het idee over het verzet. He, dat, dus het, is altijd, het, het verzet is altijd gebaseerd op de macht. Bij Foucault en Bataille zou je een totaal ander soort verzet kunnen denken. Je zou zelfs drie verzetsmomenten kunnen denken in het uh, werk van Foucault is dat ook te traceren... Waar, waarbij dat, verzet, dat traditionele verzet van het Marxisme... eigenlijk maar één moment is namelijk... het tweede moment, zal ik dan maar zeggen. Het tweede moment waar mensen bewust strategieën inzetten... om hun, hun, om hun uh, praktijk te veranderen. Dat is het tweede moment. Het gebeurt op het niveau van het bewustzijn. Maar daaronder... He, daar in het, op het niveau van het bewustzijn is dat geweld al gestold. Ingekapseld. Gereguleerd. Maar daaronder... ...je zou kunnen zeggen individueel, op individueel niveau... ...het lichaam zelf, zijn erotische geladenheid bijvoorbeeld... ...en in het maatschappelijke lichaam zou je kunnen zeggen... ...al die marginale, afwijkende gestalten... ...die variëren van waanzin tot criminaliteit... Ja, ...daar gist een soort intensiteit... ...die voortdurend meespeelt in dat verzet. Ja, zodra het verzet op het niveau van het bewustzijn... ...strategie uitdenkt, ontstaan zelfs in de beweging zelf... ...tegenkrachten die geweld oproepen... Omdat ze, ...omdat ze zich tegen de betekenisgeving verzetten... Ja? op individueel niveau zou je kunnen zeggen van, nou kijk, kijk, ontwikkeling psychologisch bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een kind bij een puber die genormaliseerd wordt om te kunnen functioneren als een volwaardig maatschappelijk wezen maar waar zijn lichaam zich in feite voortdurend verzet tegen die normalisering ja, hij weet niet wat hij met die erotische geladenheid moet doen en tegelijkertijd uh, kan hij die erotische geladenheid of leert hij eigenlijk die erotische geladenheid alleen maar negatief te denken ja? die twee momenten dat die onderliggende stroom van intensiteiten... dat is dat subversieve, dat is dat geweld wat bij bataille gedacht wordt. En dat uh, wordt altijd opgenomen in dat tweede moment, het bewustzijn. Nou, bij Foucault uh, herkennen we nog een derde moment. En dat is eigenlijk het idee van de levensstijl. Dus, dan zou je drie momenten kunnen onderscheiden. Het subversieve, wat wij niet kunnen denken... maar wat ons denken voortdurend uh, ondergraaft. Het tweede moment, op het niveau van het bewustzijn... waar uh, verzet wordt gedacht als tegenmacht... En uh, groepen zich verzetten op grond van uh, uh, het formeren, of door, door een tegenmacht te formeren tegen de staat, of tegen de kapitalisten, of tegen de clericalen. En noem alle machten maar op die zo historisch de revue gepasseerd zijn. En dan een derde uh, moment, hè, in het tweede moment zijn ze nog afhankelijk van die macht waar ze zich tegen afzetten. En het de derde moment, de levensstijl, zou eigenlijk een overschrijding moeten zijn, waarbij er nieuwe waarden geschapen worden die niet meer afhankelijk zijn van die macht waar men zich tegen afzet. En het is in dat derde moment, die levensstijl, dat dat eerste moment, dat subversieve, meegenomen wordt. De levensstijl wordt dan een soort een, een, een structuur, maar het is al te, dat is al, daarmee verdwijnt de dynamiek al een beetje met zo'n term. Het is een soort, uh, ja, je zou het haast met bataille een ritueel moeten noemen. Ritualiseerde vorm van leven, waarin uh, het bevestigen van de identiteit en het verliezen van de identiteit elkaar voortdurend afwisselen. Om het wat simpeler te stellen, je zou je voor kunnen stellen dat, dat uh, en kijk naar je eigen ervaring, dat het idee dat je op een gegeven moment keuzes hebt gemaakt en dat die bepaald zullen zijn voor de rest van je leven, keuzes voor relaties of keuzes voor bepaalde uh, uh, ontwikkelingen in je leven, dat die zichzelf op een gegeven moment achterhalen en dat je later erop terugkijkt en je dan uh, enigszins verwonderd afvraagt hoe je toen hebt kunnen geloven daarin. Ja, Zo'n beweging op het individuele niveau, waarin je in feite eh, in een tussenfase uitgeleverd werd aan krachten die je niet kon beheersen, die je misschien geprobeerd hebt te marginaliseren, maar die uiteindelijk de overhand nemen. En dan praat ik, ik bedoel, onze preoccupatie met de seksualiteit is daar het duidelijkste voorbeeld van. He, dat, dat we dachten een seksuele revolutie te kunnen ontkeken in de 60 jaren die eigenlijk niks nieuws opgeleverd heeft, maar alleen de herha beweging herhaal uh, hoe heet dat, de, waarin alleen de beweging zich nog herhaald heeft. Dat het helemaal niet die oplossing heeft geboden die we dachten dat we gevonden hadden. He, die die uh, uh, verdubbelde beweging van de noodzaak om een waarheid te stellen, identiteiten te ontwikkelen en erin te geloven, dat ze voor altijd zo zijn. En het besef tegelijkertijd dat, ondanks het feit dat je daarin gelooft... en er nu op dit moment volledig achter staat... Het, het, het, de, de onderstroom, het besef dat die nooit definitief kunnen zijn... en dat je op een bepaald moment geconfronteerd zou worden met dingen die ze onderuit zullen halen... die dubbelheid die zou je als een nieuw levensstijlbegrip kunnen distilleren uit het werk van Foucault... gegeven, die batallaanse inspiratie... En dan zou je, als je dit terugkoppelt naar het oude verzetsbegrip... ...wat gegrondvest uh, ge, uh, is op een, een dialectiek. Ja? Dat teruggaat op een, uh, de marxistische dialectiek. En waar er sprake is van vooruitgang. Waar er sprake is van een toenemen van uh, waarheid. Ja? Die visie wordt in feite op zijn kop gezet. Er is geen sprake meer van dialectiek. Maar, misschien mag je daar een term voor gebruiken... ...er is eerder sprake van tragiek. De dialectiek wordt afgewisseld door de tragiek en de tragiek uitzicht dan in het feit dat we noodzakelijk moeten leven in het besef dat de waarheden die we hebben, dat die eeuwig zijn en dat we gelijkertijd, op grond van hun, on onze ervaring in het verleden, uh, moeten uh, of beseffen dat, dat er een moment komt dat we het zullen verliezen. En dat is dezelfde tragiek die Nietzsche traceert in de Griekse tijd hè, waarin... ...de mensen op moeten staan tegen de goden... ...en zich hun eigen identiteit moeten blijven bevestigen... ...in het besef dat ze nooit van die goden kunnen winnen. Ja, en dat is een tragiek die eigen is aan het ritueel. Het ja, ritueel is in feite de mogelijkheid om met die tragiek om te gaan. Om met die onmogelijkheid en die noodzaak om te gaan. En daar, zo zou je dus uh, een aantal tegenbewegingen... ...die zich in de loop van de afgelopen drie decennia ontwikkeld hebben... He, of dat nou het feminisme is, of de homobeweging, of de kraakbeweging, of de anti-kernenergiebeweging. De, de, de tragiek in die beweging is dat ze zichzelf in feite van binnenuit uitgehold hebben. Dat ze het geweld niet kunnen, hebben kunnen accepteren, wat altijd in die bewegingen aanwezig was, omdat dat lichaam zichzelf voortdurend uh, ontkend, heeft in die uh, ontkend gevoeld heeft in die intensiteit. Ja, dat de vuile was lang binnengehouden is, dat weten we. Maar dat die uiteindelijk ontploft is, die beweging, veel beweging dat, dat is ook duidelijk uh, geworden. En volgens mij ligt daar die, de, de modernistische tendens aan de grondslag om het geweld te marginaliseren. Terwijl het gewend geweld constitutief is voor de beweging zelf. In het verzet. Ik denk dus dat de waarde van uh, Bataille's teksten, en ook Foucault's teksten in dit geval, ligt in... Uh, de mogelijkheid om opnieuw naar de actualiteit te kijken. En waarschijnlijk ligt, of waarschijnlijk is dat de achtergrond van bijvoorbeeld Foucault's opmerkingen, dat we uh, de geschiedenis steeds uh, fictioneren: het verleden steeds fictioneren. Want door op deze manier vanuit een filosofisch kader, zullen we maar zeggen, naar de actualiteit te kijken, verandert tegelijkertijd de actualiteit, veranderen wij in die actualiteit en verandert daarmee de geschiedenis. En dat is dan niet zozeer uh, de uh, reeds beschreven lijnen die naar het heden leiden, ja, maar de wijze waarop wij terugkijkend van deze, vanuit deze actualiteit opnieuw dingen in het verleden zien die we eerst niet gezien hebben. En op die manier wordt de geschiedenis dus gefictioneerd. Ja? Dus het, uh, uh, om terug te komen op het allereerste punt... ...waar het er om ging wat uh, eigenlijk van belang is aan bataille... ...dan lijkt me hier uh, de, het actualiteitsgehalte... ...en de mogelijkheid om bestaande ervaringen open te breken... ...lijkt mij het zwaartepunt van uh, heel dit denken... Uh, ...ja, je, je kunt hier natuurlijk heel specifieke analyses maken. Je zou bijvoorbeeld, en dat, dat zou interessant zijn... ...de opkomst van Le Pen in Frankrijk, het fascisme in Frankrijk... ...zou je kunnen beschrijven onder de invalshoek... ...van wat wat dan de, terugkeer, de spookachtige terugkeer van de soevereiniteit genoemd heeft. Dat zou interessant zijn om dat na te gaan. Daarmee zouden we uh, een aantal verschijnselen die nu... ...met name die verschijnselen die dus gewelddadig zijn... ...die nu onverklaarbaar blijven of... Uh, ja, voorlopig onverklaarbaar blijven... zouden we... Uh, van be uh, een betekenis kunnen geven... weliswaar op een totaal andere manier... maar we zouden het betekenis kunnen geven... waardoor misschien... want daar komt dan de vraag naar voren... misschien de bestrijding van het fascisme... Mogen, uh, of beter... Uh, georganiseerd zou kunnen worden. Zou je moeten zeggen. Maar dat is het grote probleem bij partijen. Op het moment dat wij... op grond van die analyse... de betekenis en de waarheden die we daaraan ontlenen in de praktijk in gaan zetten, zal er gegeven die inzet in de praktijk er nieuwe intensiteiten ontstaan die een vorm van verzet zijn. En dus die het subversieve weer zullen actualiseren. Nou, dat, dat is een proces wat wij dus niet met het bewustzijn kunnen controleren. Habermas wil het wel graag en die wil voortdurend in het verlengde van de verlichting de emancipatoire krachten uh, uh, mobiliseren. Maar bij Bataille blijft de onmogelijkheid om uiteindelijk dat proces te beheersen. Blijft voorop staan. Dus weer komt hier die. Uh... Die traag, dat tragische moment terug, dat we wel moeten handelen in de praktijk. En in die zin is Habermas zijn vraag. En, al, en de vraag van iedere pragmatist of activist is gerechtvaardigd. We moeten iets doen. Dat zal Bataille zal niet ontkennen. We moeten iets doen. Het is nog simpeler: we doen iets. Ja? Maar aan de andere kant is dat wat, die, wat, wat zijn critici vergeten hebben, namelijk dat het steeds mislukt. En wat ze geprobeerd hebben op te lossen door te laten zien dat het mislukte... omdat we nog net niet genoeg middelen tot ons beschikking hadden... of net niet genoeg inzicht hadden in bepaalde standen van zaken. Dat dat moment ook meegedacht moet worden. En Bataille denkt dus dat moment ook mee. En die wisselwerking tussen die twee momenten, die spanning, die paradox... dat is eigenlijk het uitgangspunt van heel zijn uh, denk gebleven tot aan het eind. Elk boek wat hij schrijft, blijft een... Voorlopige waarheid niet omdat hij daarna een beter boek schrijft, maar omdat die visie nieuwe aspecten in de werking, zodra we die op de werkelijkheid inzetten, nieuwe subversieve elementen zal mobiliseren die die visie onderuit zal halen.